Nu eerst het NOS nieuws van Zes nieuws van. Zes familieleden ontmoet en een boswandeling gemaakt. Dat twittert misdaadjournalist Peter Erde Vries. Hij ontmoette de holleder en maakte foto's van hem. Die laat hij vanavond zien in het tv-programma De Wereld draait door. Justitie wil nog 17 miljoen euro van holleder, die hij met criminele activiteiten zou hebben verdiend. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er gisteren in Nigeria een Duitser is ontvoerd. Dat gebeurde in het noorden van Nigeria, in de miljoenenstad Kano. De man is een medewerker van een Duits bouwbedrijf dat helpt bij de aanleg van een weg. Hij werd door onbekenden gedwongen om mee te gaan. Kano werd vorige week getroffen door een reek bomaanslagen die kostte het leven aan bijna 200 mensen. Oud-minister Bos vindt dat moeilijk is vast te stellen of de staat te veel heeft betaald voor ABN Amro en Fortis...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 Het weer vanavond in het zuiden bewolkt en in het westen kans op een bui. Morgen in het zuidwesten buien, smiddags droog en wat zon. Het wordt dan een graad of vijf. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat nog 86 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken 5 kilometer. A4 Amsterdam Den Haag tussen Rolf Arendsveen en Zoeterwouder en de 6 Op de A10 de ring west richting Zandstad voor de Koentenol 4 kilometer. Op de A13 Den Haag Rotterdam voor het knooppunt Kleinpolderplein 4. A16 Breda Rotterdam voor het knooppunt Ebrechtplein 4 kilometer. Daar is de linkerrijschok dicht. Ook op de parallelbaan staat 4 kilometer file. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor het knooppunt Klaverpolder 4 kilometer. A27 Utrecht Breda tussen knooppunt Evelingen en Noordloos 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Tell Shady I love him the same way that he did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 Cause now I'm in the Aston I went from having my city locked up To getting treated like Quan Kilpatrick And now I'm fantastic compared to a weed hop And y'all niggas just gossiping like bitches On the radio and TV See me, we flop Y'all bugging out like Wendy Williams staring at a beehive And how real is that? I remember signing my first deal, now I'm the second best I can deal with that Now Bruno can show his ass Without the MTV Awards gag I love you. Luchtvol met lichtjes was dat van Bruno Mars en uh, Bed Meets Evil natuurlijk. Dat zijn uh, Eminem en nog een goede vriend van hem. Die weet ik op dit moment niet. Marco Shields en Jochem Miller je met Rotunda en Birdie met Skinny Love. Love. Skinny Love. Uh, Mark, jij bent aan de telefoon als het goed is. Klopt. En bij jou krijg je altijd... Applaus. <laughs> Kijk. Het goede applaus. Um, hoe gaat het? Ja, ik er ga. aan het ja. Aan Tijdje geleden dat ik je aan de telefoon hadde... Um, ja, winter is toch geweest en uh, vorige week vrijdag moest ik werken, dus ja, ja dan, dan houden we het op. Maar um, de Eredivisie is weer begonnen in, uh, in zijn volle glorie. Uh, gisteren, vorige week, zondag, AZ Ajax natuurlijk. De kraker, wat een wedstrijd was dat ook alweer, hè? Het is echt uh, bijzonder, die twee ploegen tegen elkaar. Ja, nee, nou ja, en wat mij daarin nog, nou niet te misschien even verbaasd, maar wat ja, het meest opvallende is, is gewoon een bevestiging eigenlijk dat AZ gewoon... Uh, een van de beste ploegen in Nederland is. Het is echt ja. geen toeval meer natuurlijk als ze het zo blijven doen en zo goed blijven presteren uit de, bij Ajax, in de beken en in de competitie mm -hmm. ook weer. Dat, uh, is, ja, ik ben benieuwd hoe lang ze dat volhouden. Het is ja. heel knap met de beperkte middelen die ze nog op dit moment hebben. Want zoveel, zoveel geld hebben ze daar ja. Dat doen ze erg goed. Want ze hebben natuurlijk ook warmbloem ver, verkocht in de winter. Een van de ja, belangrijkste spelers van zijn natuurlijk. Klopt, ja, het, het is voor, vooral een type. Kijk, Her valt meer op, Elm valt meer op. Maar het uh, type wembloem inderdaad, dat, mm -hmm. ja, dat, dat hebben ze verder niet. Het harde werken, hij maakt ook stevige overtredingen, ja. Iemand die voorop gaat in de strijd, legt heel veel meters af. En dan komt Martens erbij, nou compleet ander type. Waardoor ze een heel erg uh, voetballend middenveld hebben, noem je dat dan. Met heel veel creativiteit. Ja. Uh, maar veel minder met die strijdlust en die werklust. Nou, misschien kan ze dat nog een keer op gaan breken. Ik denk wel... Dat, wat ik eigenlijk het hele seizoen al roepen, dat AZ de minste brede selectie ja. heeft. Wat nog eens een keer dat nu natuurlijk het geval is. Dat ze weer een belangrijke kampioen zijn kwijtgeraakt mm -hmm. Ja, ze moeten niet een paar blessures op de verkeerde plek krijgen. Kijk, Elterdor valt tegen. Uh, nou, stel, stel Elm valt weg, en bijvoorbeeld Berens valt weg. Ja. Dat is we met alle hopen van niet, want dat zou heel slecht zijn voor AZ. Maar dat kan eigenlijk al te veel zijn voor AZ. Uh, als er een paar verkeerde spelers uh, lang de uur geblesseerd hebben. Ja. Laten we gewoon hopen dat die hun selectie fit houden, want dan uh, blijven ze denk ik gewoon tot het eind meedoen om, om voor de titel. En Benschop is natuurlijk wel een verrassing hè? Ja, nou ja, dat heeft Verbeek goed voor elkaar gekregen. Want ik weet nog, in het begin van het seizoen was sowieso de vraag, waar kan Benz op spelen? Vleugel, nou niet echt. Is het een spits voor een 4-3-3 systeem. Als nummer 9, man, ook niet echt. Mm -hmm. het is meer een spits voor uh, het 4-4-2 systeem misschien. Maar goed, Verbeek is gewoon met hem aan de slag gegaan. Heeft hem ook wel op het juiste spoor gekregen ja. na een wat mindere periode. En dat is toch wel gewoon weer de kracht van Verbeek. Een jonge speler die mm -hmm. nog zoekend is, nog moet groeien. Die ook mentaal nog dingen kan verbeteren. Daarmee, met dat soort spelers gaat Verbeek aan de slag. Ja, daar, daar boekt hij enorm veel progressie mee. Uh -huh. um, over Feyenoord gesproken, die uh, liepen tegen een zevert aan bij VVV uit. Dat was ja, toch wel onverwacht, je, hè? Nou, gezien de historie niet op een of andere manier. Ze dus hadden daar al uh, sinds 1991 niet meer gewonnen. Uh, en eerlijk gezegd, ja, Feyenoord, ik snap de, de jubelstemming die er is. Ook ten opzichte van Koeman en ja. het gaat heel goed. Maar A, uh, het speelt het hele seizoen al wisselvallig. Namelijk ook thuis al verloren van NEC en ADO. En uh, bij als er dan ook nog eens Quidetti bijvoorbeeld en El Amadi missen, mm -hmm. ja, want dan, dan missen ze ook nog eens twee be bepalende spelers ja. in een alwisselvallige ploeg. Ja, kijk gewoon naar die opstellingen. Er waren gewoon een paar uh, hele jonge spelers die erbij kwamen. Asha Barstond in de spits. Ja, dat, dat, dat verschil is enorm groot. Hetzelfde als wat uh, uh, AZ heeft, als Feyenoord een paar verkeerde blessures heeft. Dan kunnen ze mm -hmm. dat niet opvangen, wat PSV en Ajax en Twente nu toch ook wel, denk ik, ja. toch wat meer hebben. Want uh, Ajax natuurlijk al tijdens de door blessures boerrichter Zichtersson al de wereld. Dit zeg je echt elke keer. Ja, maar het blijft ook <laughs> elke keer. Er komen ja, elke keer weer nieuwe bij. Het is ook zo. zo. Ajax heeft veel blessures, maar goed, dat hoort er ook bij. Dan moet je na een brede selectie hebben. Ja. Uh, maar goed, ja, eerlijk gezegd, ook net als ze de, de grote deel fit is, vind ik Ajax nog steeds niet de indruk maken uh, die ik had verwacht. Kijk, het raar is natuurlijk, sinds Frank de Boer ging het volgende alleen maar beter. Ja. Ja. En ze hebben sinds vorig seizoen een betere selectie, vind ik. Want er zijn alleen uh, maar zijn paar spelers, de er spelers bijgekomen. En de Zeeuw is weggegaan. Maar goed, ik bedoel, de spelers zijn weer verder in de ontwikkeling, zou je zeggen. Zoals Eriksen, zoals De Jong. Ja, zeker. Uh, hebben, hebben ze Siegterson onderbij ja. gekregen. Boelik in de Bij, nog een paar jongens. En toch, op een of andere manier, is Ajax gewoon niet zo goed als ze in de tweede helft van vorig seizoen waren. En dat verbaast me wel. Maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Ja, precies. Ook vorig seizoen was natuurlijk, stonden ze nog verder achter dan ze nu staan. En dat kwam uiteindelijk allemaal goed voor Ajax. Dus dat, ze kunnen, ik sluit ook niet uit dat ze kampioen worden. Maar het spel, ik had wel verwacht dat Ajax... Ik had van tevoren gewoon verwacht dat Ajax was eind volgend seizoen de beste ploeg. Zijn er bepaald niet slechter op geworden, ingespeelde ploeg. Frank de Boer, goede trainer. Die kunnen de Eredivisie nou niet helemaal gaan domineren. Maar wel een echt uh, bepalende rol gaan spelen. En dat zie je toch niet. En uh, over Ajax gesproken. Tjurlaling heeft de rechtszaak verloren tegen Steven ten Hafe, de voorzitter van Ajax. Wat is jouw visie daarop? Ja. En er komt vandaag ook nog wel een heel leuk nieuwtje uit dat uh, uh, Churling een harsjakje met 150.000 euro heeft aangenomen Ja, van een precies. Ja, helemaal in het verleden. verleden. Hè? Dat, is wel, dat heeft Van Haan nog aangegeven. Ja. Maar het is eigenlijk alweer oud. Volgens mij speelde dit in de jaren 80 of zo. Ja. Ja. Ik bedoel, echt. Ik, de, eerlijk gezegd, het interesseert me echt allemaal niet. Nee, inderdaad. Het gaat er op... helemaal nergens over. Precies. Dat, dan, dat, dat moet dat weer om voetbal de gaan de de bij Ajax. Ja, nou ja, kijk, daar, volgens mij heeft Ajax al problemen genoeg, zonder dat Ten haven en uh, Ling overstrijd rollen. Kijk, en dan vind ik het alweer één ding, kijk, een discussie cruijff Haven die gaat wezenlijk over uh, de toekomst van Ajax. Dus daar ja. kan je uh, een discussie over voeren van, nou, welke, welk beleid moeten we voeren, wiens visie volgen, is dus de visie van Gaal, de visie cruijff Haven bla bla bla. Hoe los je dat op? Maar ik denk, dus alweer zo, dit gaat weer zo. Dit staat voor mij zo ver af van... Voetbal. ...waar we met allen, uh, ja. het met z'n allen eigenlijk over zouden moeten hebben. Dat uh, interesseert me niet. Nee, dat snap ik ook wel. Um, wat is voor jou een, wel een beetje de verrassing van afgelopen week? Wie was dat? Welke ploeg? Uh, van afgelopen week? Na nou, NEC. Ja, eigenlijk, ja, misschien ook eigenlijk wel weer niet. Want uh, NEC deed eigenlijk vast het hele, eerste, het hele seizoen al doen. Namelijk goed voetballen, maar niet scoren. Nou, tot dan in de slotfase wonnen ze alsnog bij Vitesse. Ze blijven een probleem houden met het maken van doeldoemen. Daar is nog mm -hmm. te veel kansen voor nodig. Maar ik zag ze in Arnhem. Nou, alleen Feyenoord had pas gewonnen uh, in het Gelderdom van ja. Vitesse. En nu doet uh, NEC dat ook. En het was voorkomen terecht. Dus NEC is een heel positieve verrassing. Vitesse viel me daarbij zwaar tegen. Hey, die, steen... en, uh... die spelen ook wel goed, vind ik, dit seizoen. Ja. ja, tot nu toe wel. Daarom viel het me zo tegen. Ja. Ik bedoel... ja, maar goed. En ook daarvoor geldt weer. En dat geldt eigenlijk gewoon voor 90% van de Eredivise clubs. Ja, die, die had negen doelpunten, de nummer 2 op de, rang, op de ranglijst bij Vitesse heeft er drie gemaakt tot dit seizoen. Als je bij Groningen Texera weghaalt, haal, haal je bij Heerenveen-Dost weg. Uh, haal je, ja, bij al die clubs geldt, haal je de spits weg, dan hebben ze allemaal nog een groot probleem. Zo breed zijn die selecties niet dat ze dat op kunnen vangen. Net zoals en Ajax. Het uh, is echt onmisbaar voor Vitesse, dat bleek, vond ik nu al. PSV viel ook echt zwaar, zwaar tegen, vond ik. Ja, ik, heb die, die, die, ik, was, ik deed de, de, de vroege wedstrijd, dus ik deed Vitesse-NSC. Ja, Vitesse dus ik was tijd thuis om, ook om PSV helemaal te zien. Ja, in Utrecht, ik wil die, sta, die staat nu vrij laag op de, de ranglijst. Die hebben alleen nog vier clubs onder zich. Dat is ook niet voor niks. Die misten ook nog een hoop spelers. Mm -hmm. Die wel heel defensief en dat deden ze wel aardig. Maar goed, PSV had daar zonder enig probleem moeten winnen. En dat ze daar dan gelijk speelden, dat uh, valt inderdaad tegen. En het spel was inderdaad gewoon niet best. En uh, wat, wat kunnen we verwachten deze uh, weekend? Aankomende weekend? Deze weekend zou ik zeggen, dat is fout Nederland. Dit weekend? Ja, ik neem, ik neem aan dat er één wedstrijd ook voor jullie dan toch wel uitspringt of niet? Feyenoord, Ajax. Ja. El Clasico! <laughs> maar dan ja. in Nederland. Het, de, de en Nederland. wat is jouw voorspelling daar, uh, van die wedstrijd? Ja, ja, wat is mijn voorspelling? <laughs> dit is, het is een hele mooie. Kijk, als je, het grappige is wel, als je kijkt naar de topwedstrijden dit seizoen, dan staat Feyenoord er altijd. Klopt. Uit bij AZ verloren ze weliswaar, maar waren ze uh, grotendeels beter dan AZ. Ze waren beter dan Ajax in de arena. En ze hebben thuis van Twent en PS2 gewonnen, volkomen verdiend. Ja. Dus dat, dat zegt mij wel wat. Terwijl Ajax juist in de topbedzijde eigenlijk alleen maar gelijk speelt. En zoals bijvoorbeeld tegen AZ en zoals tegen Feyenoord thuis. Dat je het eigenlijk voor van nou, ze zijn eigenlijk nog wel blij zijn ook dat ze een punt hebben. Maar Ajax moet. Ja, maar dat moeten ze tegen het seizoen al. Ja, ja Feyenoord ook. Feyenoord vij ook. Ook. Ook. ook. In de topwedstrijd is Feyenoord beter. Het is in de kuip. Uh, dus de, ik, dus kijk, jij Gwied voorspelt Feyenoord? Ik voorspel Feyenoord. Gwydetti is volgens mij nog steeds niet 100% zeker. Als hij speelt, zeker Feyenoord. Als hij niet speelt, dan wordt, ligt het uh, weer, wat, weer, weer iets anders. Ja. Maar uh, ja, ik, ik, op dit moment denk ik... Het doet me wel een beetje pijn aan de oren dit voor Feyenoord eigenlijk. Ja, ja sorry. Ja, dat, ja ik kan ook niet dat zeggen. Het zou wel één grote verrassing zijn als Feyenoord zou winnen. Ik. Nou, weet je waarom? Zo, ten eerste, kijk naar de stand op de ranglijst. Zoveel punten zitten er niet tussen. Als Feyenoord 26 zijn punten gelijk met Ajax. Dus dat is ja. ook wat. Het verschil is dus niet zo groot. Uh, dat speelt Feyenoord ook nog eens een keer thuis. Ajax mist, zoals jij uh, al <laughs> meerdere keren terecht hebt aangegeven, een <laughs> aantal belangrijke spelers. Ik geef het elke week aan. En, uh, en nogmaals, Feyenoord in alle, alle topwedstrijden, tijden A stonden en B hebben ze nog beter resultaten behaald dan Ajax ook ja. dit seizoen. Dus dat zegt mij ook echt wel iets. Maar. Um... Ja, wat langer zeg ik ben. ik ben helemaal van hem afgepoeld door dit. Ja, sorry. Ja, ja, ja. Ja, ja. twee keer volgens mij, uh, <laughs> elke keer in ben ik van hem afgepoeld. Maar um, ja, wat is nog meer een verrassende wedstrijd of een leuke wedstrijd dit? Uh, nou ja, vandaag komt straks om 8 uur Vitesse, of PSV Vitesse. Ik ben helemaal benieuwd naar ik terugkeer van Rijs in uh, Eindhoven. Oké, dat is wel Later natuurlijk. Dus ja. daar ben ik wel erg benieuwd naar. En ik verwacht toch wel dat PSV dat wint. Eerlijk gezegd, maar, maar wel, je, weet, je weet het nooit. Nee, nee, dat klopt. Nee, de bal is rond. In deze competitie weet je het zeker nooit. Uh, maar ik zit zelf bij Twente Groningen zondag. Oeh, dat is ook wel moeilijk. Ja, dat is ook een mooi potje. Ja, en de RKC VVV is niet een wedstrijd waarop heel uh, Nederland zich naar zo verheugen. Mm -hmm. Maar ik zit bijvoorbeeld ook volgende week zit ik bij Excelsior, VVV. Ja. Dus, uh, dat soort wedstrijden, dat begint toch ook steeds leuker te worden? Ja, klopt. Want VVV en Excelsior won opeens vorige week. Excelsior zelfs met 3-0 van de van, uh, van NAC. Ja. Ja, dan, dan staat de graafschat opeens weer daar midden in. Al die potjes, dat, wordt nu, dat begint nu ook. Ja, het is nog redelijk vroeg in het seizoen, wat dat betreft. Maar dat wordt nu ook voor mij genieten. Weet je, onderin RKC-VVV, als uh, VVV daar onverhoog mocht te winnen. En dan zat opeens RKC ook weer midden in die degradatiezone. Het is en blijft een leuke nee, competitie. Maar dat zou je, aan het begin van het seizoen zou je dat ook niet verwachten: dat RKC uh, zou kelderen, nee, nee, zeg maar. Nee, klopt, nee, daarom. Maar die staan intussen nu wel gewoon. Weliswaar nog een redelijke marge. Maar die staan gewoon maar één trek boven de streep nu. Ja. Die hebben. Die, als het zo eindigt, dan hebben ze het nog steeds fantastisch gedaan. Als RKC drie ploegen onder zich houdt, niks dan lof. Alleen, ja, euh, laat ik zeggen, vijf, zes speelronden geleden dachten we met z'n allen. Nou goed, RKC, dat is wel redelijk veilig, die pakken ja. hun punten wel. Ja, en nu dus zie je opeens: VVW heeft zich aardig versterkt. Uh, Excelsior heeft zich redelijk versterkt. Heeft een paar aardige spelers erbij gehad. Mm -hmm. houdt RKC opeens weer een oud speler van Liverpool binnen: Christian Nemeth, een Hongaars international. Een belofte, RKC echt een belofte. Ja, echt ongelofelijk. Dus dat is wel grappig. Mogen we jou bedanken voor het interview Mark, en uh, graag tot heel snel. Zeker. Um, trouwens, we hebben een beetje een soort van thema in deze uitzending. Uh, de wat vind jij nou de leukste film, je, film die je ooit hebt gezien? De leukste film die ik ooit heb gezien? Ja, het is weer een leuke vraag, hè? Of, of de mooiste film? Ja, de mooiste film. Nou, kijk de Godfather-trilogie, uh, maar dan name de deel 1 en 2. Ja. Die scoren toch allebei uh, de, wel erg hoog. Ik. ik persoonlijk heb daar een remake van gemaakt. Een ja, remake van The Godfather? Ja, God zeg. ik stuur hem ja. je wel op. Dan kun je lachen. Ja, ja dat kan niet wachten, inderdaad. Dat, heel, dat intrigeert wel enorm, inderdaad. Ik ga hem opsturen, Mark. The Godfather in de polder. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, The ja. Godfather in de polder, inderdaad. Maar, het heet nu de ik... Peetvader bij ons. Ja, dat dat, ja, dat is Mooi hoor. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga hem opsturen, Mark. Ja. Uh, graag tot de volgende keer dan weer. Dan gaan wij luisteren ja. naar de script met Dead Man Walking. Okay. Over, uh, over uh, nu maffia te gesproken, weet je wel. Dead Man Walking. Een, een dode man die loopt. out now. Swallow! is a private show stays right here pri private show I like a mundane don't talk in high pain tolerance bottoms up for the champagne my life my Mohammed then we hit fame you we get insane hey I heard you worldwide. Dat was Wild One van Florida en Sia. Twee uh, topsterren die uh, samen een heerlijke plaat maakten. Voor nou, Anouk, Together, Get It Her Together. Together, Her Together. Precies. Dat is Anouk, hè? Ze was gisteren in de wereld uit door te gaan. Ja, dat zeg ik. En ik dacht ging de... zingen na, nou, ik vond het geweldig. Ja, maar ik zat te denken, huh? Anouk in de wereld door. Ik zat echt eerst een half uur te kijken, een half uur is een beetje over. Dit. Maar ik zat te kijken, is het naar Anouk? Of ja, ja, ja. Ik had het echt niet verwacht. Ah, Hallo. ze was goed, hoor. Oh. Ja, ze zong, erg ja, geweldig. Ze durfde, dat is ook wel grappig, dan denk je het is een hele grote ook natuurlijk Maar ze durfde gewoon in het begin niet ja, ze te zingen Nou, nah, nee, ja, nee, oké, okay. nee, maar dat is echt wel Ja, ja. Nou, toen ging ze uiteindelijk toch ja, wel zo mooi Maar het is gewoon, ja, het is gewoon geniaal um, Daarvoor hoorde je nog natuurlijk de script Deadman walking en hoorde je Mark van Rijswijk. En we zijn er weer in, dus dat betekent dat de grabbelzak weer uh, ze weer wow, wow, wow. Heb je geen meelig muziekje voor de grabbelzak? Nee, ik heb wel uh, een toepasselijk beuntje Oh Niels weet nog welke wat komt, hè deze, kijk deze, komt u? Hey, helaas. Oh. Ik vind het gewoon helaas. Ja. Ja, dus. Dus, ja. Zou ik hem introduceren? Ja, is gewoon als achtergrondmuziekje, dat is uh, Onze vaste Die, klant. Ja, Cowboy Harry. Cowboy Ga ik vast vastgrabbelen? Ta ta ta ta ta ta ta ta. Oh ja. Yeah. Texas. En, of het zou het moeten zijn, hè? Het zijn schaden. Nee. Ik kan het Toen ik dit zag, hè Toen nog ik Dit is geniaal Ik weet niet wie de persoon Die vrienden De Nobelprijs voor de sleutels Omschrijf het product is Karin Het product Het is een sleutel Ja Kijk, Iedereen heeft een sleutel En ik ben nog zo al Het een... zijn hoesjes Zijn sleutel uh, verliest Daar kan iedereen hier wel over meepraten Die mij heel bekend Ja Ik ben hem altijd kwijt Ah Maar nu zag ik dus dit Ja Dat kunnen de mensen niet zien Oh ja Kijk, dit zijn sleutelhoesjes Nee, nee key shirts hey <laughs> ja die heb ik niet maar ik vond het ook gewoon leuk uitzien dus t-shirts voor op je sleutel je voor iedereen die is nog best wel voor iedereen één voor iedereen één nou dat vind ik toch wel leuk beter als mijn Ruby cube toch Ruby cube Rubik cube Ruby cube oké en het bad eentje natuurlijk ook heel leuk maar deze vond ik echt dit was een functioneel leuk high fashion t-shirt to in your keys cadeau shirt dat staat eronder Oké, okay, nou Ik vond, top. Het leuk, vond ik leuk. Ik ga meteen wel even door, want niet alles Gabbelen, gabbelen, Grabbelen, grabbelen, Gald, Het is bijna leeg. Ik heb ook voor iedereen die hier aanwezig is, dit ding. Oh, ik weet wat het is. Het is een punt En die punt Die doe je dan open. En het is in de vorm van een vis. En dan doe je daar een potlood in en dan slijp je punt. Ja. Godzamer. Nou, die horen die goed. gaan alles. Voor iedereen heb ik een uh, hele leuke punt Ah, nou, leuk. Mooi En voor mijzelf. Nou, eigenlijk voor iemand die hier het leukste. ...iets voor over heb heb ik deze dobbelsteen. En ik ga hem even uitleggen. Op deze dobbelsteen staat, jij kookt vandaag. Jij kookt vandaag. Daar staat er twee keer op. Uh, ik kook vandaag. Of jij staat, kookt vandaag, of ik kook vandaag. Jij kookt vandaag. Ik sta, ik kook vandaag, inderdaad. Er staat over oh, oh, op wie, oh, gaat wie gaat er koken. Ja. En roffelt. er Maar wie, wie wil dit, wie wil koken? Maar niet hier, maar zeg maar thuis. Dus dat je thuis altijd... Wie heeft hier thuis ruzie met koken? Ja, ik. Heb jij ruzie met koken thuis? Ja. Ik kan niet koken namelijk Dan heb jij vanaf nu De kookdobbelsteen Ik kook vandaag, daar komt ie oh, Kook okay. ik, kook ik Ga ik koken vandaag? Ik vind het wel zo raar klinken, de kookdobbelsteen Dat doet me ergens anders aan het denken ja. Jij kookt vandaag Nee, ik hoef vandaag niet te koken, jij kookt vandaag Ja Grim Heb ik al gedaan ja. Oh, jij hebt gewoon pizza gehad Ik heb pizza gehad Oké okay. Ik verpest het moment weer Beetje goed, jammer uh, Voor iedereen is een punt of slijper en, uh, De kookdobbelsteen is voor Niels. jee Ik ga je Niels noemen wanneer goed als Niels erbij ja, Dat vind ik handig is goed. Want hij ook Niels dus. Ja. Niels en Niels. En Lars. En ik natuurlijk. En deze hebben we al gehad. Wie zijn nou eerst, hem of mij? Ik zei Niels en Niels. Waar ja. gaat het over? Waar <laughs> gaat het over? Ik denk dat heel veel mensen dat nu denken. Waar gaat het over? Maar dat is ook de charme van mij. Ja, precies. Ja. Nou, gooi de muziek erin. Kennen jullie Tiny Tempa en Erik Turner met... Nee. Randon in the stars. Man yeah. in the nee, stars. Als jullie hem niet kennen, draai ik hem ook gewoon niet weg. Nou, doe je dat niet. Okay. <laughs> ja, nee, zo makkelijk ben ik. We hebben de laatste mega top 20 gehad natuurlijk. En uh, daar kwam één vrouw, kwam er wel echt in naar boven. En die vrouw die kent iedereen wel, denk ik. Ze heet namelijk Adel. Ja. En uh, ja, haar nieuwe, uh, haar nieuwe album, 21 uh, heet het. Ja, dat is een album wat echt iedereen wel in de kast moet hebben staan. Of op zijn computer. En ze heeft er bijvoorbeeld nu ook. Maar, maar, maar uh, jij hem niet in de kast staan? Neem hem wel op de computer. Set is, is, is, is, is fire to the uh, ring. Turning Tables. Turning Tables is echt mijn favoriete nummer op dit moment. Dat zeg ik bij elk nummer. Maar het is echt mijn favoriete nummer. Um, dat is zo'n mooi nummer. Ik krijg hier gewoon kippenvel vast, als ik het uh, hoor. En dit kippenvel momentje wil ik graag met jullie delen. Dus gaan we nu luisteren naar Turning Tables van Adels. Ze staat vierde in de Euro wow. En, uh, en uh, geniet van dit heerlijk muziekje we hebben over hebben Nog een paar de minuten de te gaan. hebben Piet Pallesma aan de telefoon. Want wat wordt het weer? Just having fun, we don't care who sees man, So man, what, we go out, that's how it's supposed to be you know Living young man. and wild uh -uh. and free uh -uh. So what, I keep them rolled up, sagging my pants like heroin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 Zipping the safe, flipping for pay, tipping like I'm dripping in paint. Up front, full blunts like Khalifa put the weed in his head. So the why don't we hey. get drunk? So why don't we smoke weed? We're just having fun. We don't care who sees. So why don't we go out? That's how it's supposed to be.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 Ja. Nou, over Nick is iemand gesproken. Ze treden 5 mei op in, uh, in Harlem. Maar wanneer? 5 mei. 5 mei. 5 mei. Maar we zijn alweer bijna doorheen en we hebben nog maar 5 seconden dus. Fijne week. Volgende week en een heel fijn weekend. En Goed uh, weekend allemaal. Tot ziens. Dag. Tot zover het ritme van ZFR via de kabel op 104.5.